Rudy Vendrich met het NOS Journaal. De Wereldomroep komt met een speciale live-uitzending vanaf het plein in Den Haag. Daar debatteert de Tweede Kamer vanmiddag over de bezuiniging op de cultuursector en de publieke omroep. In de plannen van het kabinet wordt de Wereldomroep met ruim twee derde gekort. De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA en PVV willen een aantal plannen van het kabinet aanpassen. Ze willen een Fries theatergezelschap behouden en een aantal muziekgezelschappen tegemoetkomen. Waar het geld vandaan moet komen is nog niet duidelijk. Voorafgaand aan het debat overhandigt een actiecomité... ...van de Wereldhommel op een aantal petities... ...voor het behoud van de Nederlandstalige uitzendingen. Minister Schippers adviseert om sommige rauwe kiemsoorten voorlopig niet te eten. In Frankrijk zijn ze uit de handel gehaald... ...nadat mensen bij Bordeaux ziek waren geworden door de EHEC-bacterie. Vermoedelijk zat de bacterie op kiemen met de rucola, mosterd en fennergiek. Die worden bijna alleen gebruikt als garnering. Rucola, mosterd en fennergiek zijn zelf niet verdacht... Nederlanders die na het eten van rauwe kiemen diarree hebben gekregen, wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan. Onderzocht wordt of de zaden ook in Nederland zijn gebruikt. In Marokko zijn gisteren duizenden mensen de straat op gegaan vanwege hervormingsplannen van koning Mohammed. Zowel voor- als tegenstanders demonstreerden. De koning wil een deel van zijn macht afstaan aan een democratisch gekozen premier. Critici vinden dat de koning te veel macht houdt. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn zeker 25 mensen gewond geraakt bij voetbalrellen. De rellen braken uit in en buiten het stadion van de voetbalclub River Plate, die gisteren gedegradeerde. Fans bekogelden en belaagden de spelers en buiten gingen ze de politie te lijf. River Plate was in zijn 110-jarig bestaan nog nooit gedegradeerd. De club bracht tal van wereldsterren voort, onder wie Alfredo Di Stefano, Daniel Passarella en Gabriel Batistuta. Het weer zonnig en warm. De middagtemperatuur loopt het een van 25 graden op de Wadden tot ruim 30 in het Zuidoosten. Morgen opnieuw tropisch warm, maar later op de dag stevige onweersbuien. Dit was het en Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Vianen 6 kilometer. In beide richtingen op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetenwouden Rijndijk 5. De A9 richting Amstelveen, verknopend Raasdorp 6 kilometer. Op de ring A10 tussen de afrit Sloten en Emuiden 4. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Knoop en Klein-Polderplein 5 kilometer. En richting Hoek van Holland per Rotterdam Centrum 5 kilometer er zijn twee rijstroken dicht. Ook de files hebben te maken met het ongeluk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Bij de afrit Berkel en rode Reis is de rechte rijstrook dicht. A27 Goikum Utrecht bij Nieuwegein 4. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 5 kilometer. Totaal 28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort 5 kilometer. En tot zover de verkeersin.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort een zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met, met nu de haling van Zandvoort zaterdag. Blijft altijd lekker de muziek uit de jaren 80 bij CFM. Je als eerst in de tweede deur The Limit en Say Yeah. Voor Zandvoort en de regio. En dat zeggen we zeker tegen dit weekend, Albert-Jan. Say yeah tegen dit weekend. Absoluut. Want, uh, ah, ja. Lekker eten en uh, drinken op het Gasthuisplein. Wat willen we nou nog meer? Ja, ik heb het helaas te druk vandaag, maar ik ga morgen wel even... Ga morgenmiddag even... Morgenmiddag even... Bij, even... Ja, ga ik even zo'n kroketje proberen bij, oh, uh, lekker. bij Walter en uh, even een rondje lopen en uh, lekker even wat happen. Dus dat ga morgenmiddag. Maar het schijnt mooi weer te worden morgen. Dus uh, hè? als Lex het zegt, dan klopt dat, hè? En vanmiddag vanaf uh, drie uur is iedereen alweer van harte welkom. Ja, wat gaan we twee uur doen? Uiteraard om half vier is daar de evenementenagenda en rond de klok van kwart voor vier een filmagenda van Circus Zandvoort. Uh, we staan nog even stil bij de bijeenkomst afgelopen maandag in het Louis Davis Carré ten aanzien van de hondenbezitters. Want dat schijnt zo druk te zijn bezocht dat er nog een tweede avond uh, erop ga, gaat volgen. We hebben natuurlijk nieuws over het Raadhuisplein. Want dat wordt morgenmiddag lekker swingend, hebben we begrepen. En voor de rest uh, hebben we voor u natuurlijk nog de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 in Valencia. Het straatcircuit, de grote prijs van Europa. En nog vele, vele andere nieuwtjes. En uh, hou pen en papier bij de hand, want er zit vast wel iets tussen waarvan u zegt van daar wil ik heen. En om half vier weten we welke evenementen de komende dagen erom aan gaan komen. Dus uh, inderdaad, hou het in de gaten. Je kert het hier allemaal te horen bij Sonfort op zaterdag en lekkere muziek van Lipsink hier dus van Kitown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 De single van Lip Sync en de Funky Town. Gevolgd door de nieuwe single van James Holland. En die heet I'll Be Your Man. Ja, zo so is het net. Ja, ja. En dat was je een mooie tijd terug. Nog bedankt voor het lekker kopje koffie. Alsjeblieft. Ja, Rob, je zorgt goed voor me hoor. Helemaal goed, hè? Goed. Nou, dan krijgen we nu het officiële berichtje even. Je zei het in de eerste, de eerste uur al. Van, uh, ja, dat de uh, Goedemorgen Zandvoort morgen op uh, RT RTL4 te bezoeken wonderen is. Want het ztf programma Goedemorgen antwoord dat zaterdagsmorgens tussen 10 en 12, en dat weet u natuurlijk allemaal, uh, meestal live vanuit Hotel Hoogland wordt uitgezonden, krijgt, be, krijgt morgen landelijke aandacht. Want RTL4 besteedt morgen aandacht aan ZFM in de goede doelenprogramma, ambassadeur voor de dag. Een cameraploeg van RTL kwam in het kader van het tv-programma enkele weken geleden opnames maken met Joep Sertons. Het zegt mij niks, maar mijn vrouw was wellicht licht. Het is een goede tijden. Het is al goede tijden, dus mijn vrouw zal het alles zeggen. En de Zandvoorter Mark Verlooy. De ploeg was in Zandvoort om zoveel mogelijk donateurs voor de Hersenstichting bij elkaar te krijgen. En hebben via de microfoon van onze lokale radiozender dit wereldkundig kunnen maken. De uitzending begint, uh, is morgen dus, om 5 uur op RTL 4. Kijken dus. Morgen dus, 5 uur RTL 4 CFM in beeld. Nou, dat is mooi hè? dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Hè? Ja, de landelijke televisie. Het is al de tweede keer binnen een korte, korte tijd dat we landelijke aandacht krijgen. We Dat we ik hè? Nou, helemaal goed gewoon. Van uh, James Blunt gaan we naar Michael Bublé. Hier is Heaven's with you yet. Not not so I hard I came up with a million excuses I thought, I thought of every possibility And I know someday that it'll all turn up You'll make me work so we can work to work it out And I promise you, kid, that I'll give so much more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 that I get, that I get, that I get, oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out, and I promise you can, to give so much more than I get, yeah, I just haven't met you yet, I just haven't met you yet can, to give so much more than I get, I just haven't met you yet, it's a birthday, I just haven't met you yet. Met de schouwen blijven herinneringen over. Ben ik nog maar lang betoverd? Ze is een mij onbereikbaar. onweerstaan en ongrijpbaar. Als ik een seconde te lang sta, breng ze mij. Het blijft meteen weer in je hoofd zitten. En dat betekent dat het weer een uh, grote hit gaat worden. Je hoorde de nieuwe single van Nick en Simon. En een zomer lang... Het is ook een, een muziekfabriek die jongens Jongen, Jonge jongen. De ene is nog net niet uh, uit en de volgende komt er alweer aan. Weet je Albert-Jan, de zomer komt eraan hè. Aankomende maandag heb je het gehoord van Lex. Hè? Ja, je zou maar vrij zijn hè? Heerlijk. Ik wil je mond je even dicht houden. Weer, uh, helemaal gezellig, muziekje, drankje erbij. Dakje nou open. Hoe wat... met dakje open trouwens? A, dak... Is het alweer beter of nee, niet? Nee, is nog niet beter. Oh. Maar, uh, ja, het duurt me een beetje te lang eigenlijk. Ik bedoel, het is gewoon een apk'tje maar. Ja, uh, nee, het is, het is een... een APK van drie maanden. M morgen we er even achterna aan bellen. Maar goed, luisteraars, morgen is het natuurlijk de derde dag van het culinaire Zandvoort, maar het wordt ook een swingende boel op het Raadhuisplein, want vanaf 1 uur tot 4 uur speelt de Big Band Buitenlandse Zaken in de muziektent. Na een eerste suc bijzonder succesvolle optreden vorig jaar heeft de organisatie besloten deze Big Band ook dit jaar weer opnieuw in te huren. De Big Band is in het begin jaren 90 ontstaan uit workshops van het Harlem's Jazz Club. Het repertoire bewoog zich zo rond het begin de jaren 2000, meer in de richting van de muziek uit de hele wereld. Hetgeen natuurlijk de reden is waarom zij uh, de naam Buitenlandse Zaken hebben aangenomen. De big band brengt naast wereldmuziek natuurlijk ook jazz, swing en letten. Dus het wordt hartstikke swingen op het Raadhuisplein, lekker hapje nuttigen op het Gasthuisplein. Het is weer een en al actie en leven in de brouwerij in Zandvoort. Geweldig. En lekker weer erbij. Nou, wat willen we nou nog weer? Goeie muziek. Goeie muziek. Nou, wat dacht je van deze? Een Belle Histoire. Heel goed. Ik ken hem ook trouwens in de uitvoering met Paul de Leeuw erbij. maar, ja, maar dit is toch ja. een hele plaatje. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le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 Comme on cueille la pro- Lève la providence en se faisant ainsi Een mooi verhaal weer op de zaterdagmiddag bij CFM. Jorden Michel Fugin. CFM. Voor Zandvoort en de regio. Het is precies half vier hoogtijd voor de evenementagenda. Albertje. Ja, voor zover het uh, u het niet al weet. Uiteraard natuurlijk van 24 tot met 26 culinair Zandvoort Gasthuisplein tot en met zondagavond half 10. Lekkere uh, happen en uh, uh, proeven van de diverse restaurants hier in Zandvoort. Ja, en morgen Italië-fans, uh, uh, spoed u naar het Circuitpark Zandvoort, want het uh, Circuitpark Zandvoort staat morgen volledig in het teken van alles dat met Italië te maken heeft. Italia aan Zandvoort is daarmee het Italiaanse auto- en lifestyle evenement voor het hele gezin. Diverse demonstraties op het circuit worden afgewisseld met het nodige entertainment op de paddocks. Centraal daarbij staan de gemotoriseerde voertuigen uit deze Zuid-Europese uh, Zuid land. Van klassiek tot modern, de vaak exclusieve Italiaanse bolides zijn niet alleen statisch, maar ook in actie op het circuit te bewonderen. Naast de vele bijzondere Ferraris, Maseratis, Lancia's, Abarts, Fiat's en Alfa Romeo's is er ook volop aandacht voor de Italiaanse keuken, mode en lifestyle. Niet alleen Italiaanse modemerken, sieraden en andere producten zijn vertegenwoordigd op het Italiaanse familiefeest. Ook is er een stand gewijd aan het meest exclusieve Ferrari-boek ooit. Het Ferrari Opus-boek, een speciale inkijk-exemplaar van dit unieke boek over de ziel en filosofie van Ferrari, zal tijdens Italia aan Zandvoort te bewonderen zijn. In samenwerking met Fiat Group Auto Nederland heeft Circuitpark Zandvoort een vrij demonstratieprogramma in petto voor de bezoekers van het evenement. Het Italiaanse vrachtautomerk Iveco is aanwezig met de officiële Dakar Rally truck van Team De Rooy. Gerard de Rooi gaat daarbij een ronde record proberen te vestigen op het, op de Zandvoort, op het Zandvoortse Duinencircuit. Tevens maakt de imposante Maserati, Maserati MC12 haar opwachting om de nodige passievolle paardenkrachten op het Zandvoortse asfalt los te laten. Net als de officiële Ferrari 458 Challenge bolide van Ferrari Team Holland. Morgen wappert dus een rood-wit groene vlag op het circuitpark Zandvoort. En het programma begint al om 9 uur en loopt door tot 7 uur. Dus houdt u, bent u Italië, uh, hebt u een tik met Italië, ga dan naar het circuit terug naar uh, het uh, muziekpaviljoen. Dat is zoals ik al zei, de big band, buitenlandse zaken, jazz -swing, ...begint om half twee en het, uh, dat duurt tot vier uur. Op de 28 e hebben we de, natuurlijk de start van de fiets... ...vierdaagse, routes door en om Zandvoort... ...en dat uh, evenement duurt tot en met 1 juli. Uiteraard het Zandvoortsmuseum tot en met 24 juli... ...tentoonstellingen, percepties. Dan kijken we ook al even met een sche scheef oog naar jullie... ...want op 3 uh, juli hebben we in het muziekpaviljoen... ...Anstuin en Peter Marnier, Amsterdamse hits en volksliedjes... Van half twee tot vier uur. En voor de ambo op 5 juli. Ambo-Zandvoort-film. Zandvoort, zon en zee. Van cineast Thijs Okkersen aan de krocht. Aanvang half drie. Dat was weer de evenementagenda. Voor de komende week. Zwaardig.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 Antwort wordt ook op internet, internet. internet. ww.ziefm Zantwoord.nl schieß mich doch zum Mond lass mich los und sag das was? Oder war das wieder nur ein Sturm im Wasserglas? Komm her zu mir Schau dich an, komm näher zu mir noch ein bisschen. Sieh das nicht so eng, Baby, mach dir doch nichts vor. Ich seh dein gebrochenes Herz, es glänzt von Ohr zu Ohr. Was auch passiert, ist passiert. Get ready on me, Hoe is dit festival Albert Albertje? Nee joh, dit, dit is dit is helemaal, helemaal lachen deze CD, want geweldig. Roger Cicero, dat is een Duitse jongen en die ja, dit doet het een beetje op dezelfde manier als Michael Bublé, Maar dan op zijn Duits. Best wel grappig. Ja, klinkt wel lekker. Een aanrader, Roger Cicero. Oké, okay, we houden hem in de gaten. Goed. Even terug naar afgelopen maandag. Want dat was natuurlijk. Ja, dat was een inloopavond voor hondenbezitters. Om zich te laten informeren over het een en het ander. Maar dat het zo'n storm zou lopen had niemand verwacht. Want de grote zaal in de loewe was afgelopen maandag veel te klein. om iedereen van een zitplaats te kunnen voorzien. Bijna 200 zandvoorters waren naar de bijeenkomst gekomen, die ging over de regel rond het uitlaten van honden... ...het weghalen van de uitwerpselen... ...en het loslaten lopen van dieren op het strand. Nou Iedereen was bang dat er, dat er geen honden meer op stand mogen uh, komen... ...maar dat is natuurlijk helemaal niet, niet aan de orde. Natuurlijk mogen er nog wel honden uh, op stand komen... ...maar wellicht aangeleind of... ...maar uh, in ieder geval... ...het stand wordt niet uh, afgesloten voor honden. En alles wat ze die avond besproken hebben... Uh, is afgelopen week uh, door de organisator uh, Ike Kramer en de juridisch medewerker van de gemeente Zandvoort Robert-Jan Baars, De adviezen die uit het publiek zijn gekomen, hebben ze verwerkt in een conceptadvies voor het college. En het concept wordt aanstaande maandag, 27 juni, natuurlijk opnieuw in de zaal van het Louis Davids Carreve vanaf 8 uur nog eenmaal besproken met belangstellenden. En daarna wordt uh, verwacht dat het rijp is om naar het college gestuurd te worden. Dus dan zit iedereen alle ogen weer dezelfde kant op. En komen de maandag dus uh, weer druk daar. En alle Neuzen ook, hoop ik, na aanstaande maandag. En uh, dan komt er een, een, een advies uit, dus dat is alleen maar goed. Gewoon kuspel, dan komt het allemaal goed. Ja hoor. Toch? Ja questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my heart. Cause I stand beside you.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 Eén keer mee stoppen, want ik heb er geen in. gehad. nog 34 seconden te gaan En uh, ja, we houden er gewoon mee op Dat was All for One en I swear Gevolgd door de favoriete zangeres van uh, Albert Jan Vos Inderdaad, Carol Emeralds Met uh, haar nieuwe nog. single Riviera Live En ze is weer helemaal bij stemmen, Albert Jan Hoop ik dat jij ook bent uh, bij de Bioscoop Agenda voor de komende week ja, luisteraars, en dan hebben we het over het muziescoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort van 23 tot en met 29 juni. En het is de laatste speelweek met de nadruk op laatste. 23 tot en met 29 juni. Allereerst Kung Fu Panda 2, 6 jaar en ouder, Nederlands gesproken. Het vervolg op animatiefilm Kung Fu Panda uit 2008, waarin de dikke panda Po een onwaarschijnlijk goede vechter werd. Zaterdag, zondag en woensdag om half 2 en om 4 uur. De Hangover over 2, een aanrader. Uh... In, het, in dit vervolg op de hit uit 2009 nodigt Stu zijn vrienden Phil, Doug en Ellen uit voor zijn bruiloft in Bangkok, waar alles opnieuw uit de hand loopt. Je weet het wel, zo'n zo avondje uit voordat je gaat trouwen en dan de volgende dag niet meer weten wat er allemaal gebeurd is. Maar gedurende de film zult al, zal alles duidelijk worden. Donderdag tot en met dinsdag, 7 uur en half tien. En we hebben nog Simon van Kolm aanstaande woensdag. En in de filmclub van Simon van Kolm hebben we de Fighter. Waar gebeurt drama met Mark Weilberg als boxer Mickey Ward, die ter voorbereiding op de wereldtitel getraind wordt door zijn halfbroer, een ex-gevangene. En het, deze film heeft twee Oscars in de wacht weten te slepen. Aanstaande woensdag om half acht. Kijkt u verder, wilt u nog even verder informatie, kijk dan op www.circussandvoort.nl En we hoorden vanmorgen van uh, Berlina Keurerson, bioscoop verdwijnt niet helemaal, want de nee. filmclub uh, Simon van Kolom gaat gewoon door, hè? Ja, nou, dat, dat is de bedoeling. Ik moet zeggen dat ik het een bijzonder uh, interessante interv interview vond. U kunt dat uh, via uitzending gemist via onze website www.circussandvoort.nl NL, kunt u dat terugluisteren en uh, wellicht dat cinema uh, nostalgie ook blijft, en maar dat er uh, ruimte is voor andere evenementen want het, is, het, is een, het blijft natuurlijk een prachtige zaal en uh, binnenkort uh, hopelijk naar uh, digitale films, ja, ja de bioscoop moet gewoon blijven hier in Zandvoort. Tuurlijk. over Zandvoort gesproken, wij zijn toch gewoon de parel aan de zee, hè? gewoon, de enige echte de enige echte, en dan gaat het volgende plaatje ook over, de Zandvoort zomerrit van 2011, hier is hij.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 Het waren twee zonnige hits achter elkaar, Albert-Jan. Als eerst de aan de zee van onze eigen Patrick van Kessel Friends. En erachteraan de patatatata. Patapata pata, heet pata, dat. Patapata. Van Miriam Mikiba. Oké, okay. ja, ja. jij zegt het. Goed, nou de gemeente is druk, druk, druk. Want uh, aanstaande maandag zitten ze dan weer met de, over de honden uh, uh, te praten. Maar u wordt ook uitgenodigd om aanstaande dinsdag uh, achter de présence te geven. Want dan gaat het namelijk over de algemene begraafplaats aan de Tollenstraat. Het is natuurlijk een mooie, ruime begraafplaats met bijzondere gedachten denktekens. Maar een begraafplaats moet onderhouden worden en de dienstverlening kost ook geld. Moet de gemeente dit volledig voor zijn rekening blijven nemen? Vraagteken. Moeten de tarieven worden aangepast? Vraagteken. En met welke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden? Vraagteken. Over dit onderwerp wordt tijdens de ronde tafelbijeenkomst van 28 juni aanstaande uitgebreid gesproken. Het is nadrukkelijk een eerste oriëntatie. Er zijn nog geen besluiten genomen. U bent van harte welkom om mee te praten over de algemene begraafplaats aan de Tollendstraat. Nogmaals dinsdag 28 juni aanvang kwart over negen. De locatie is het raadhuis in de raadzaal en u kunt informatie inwinnen bij de raadsgriffie of bij griffie-apenstraatje-zandvoort.nl Zie je hem boven mijn hoofd aan Albert-Jan? Zie je hem? Ja. Het grote vraagteken. <laughs> nou ja. Daar gaan ze een antwoord op geven. En wanneer is het? Uh, uh, aanstaande dinsdag. Aanstaande dinsdag. Iedereen is van harte welkom. Dat was hem alweer. Uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Op deze regenachtige... Een zaterdagmiddag, maar dan mag de premie drukken Want we hebben sofort culinaire op het gastenplein En dat vinden we heel fijn